We beginnen aan onze les, les 14. We keren terug naar, de, naar het stof wat wij normaal gebruiken. Handleiding voor innerlijke zuivering beginnen we. Uh, we staan op de pagina 10. De laatste regel. Uh, gewoon gedrukt begint alinea begint met de waarheid is ja iedereen heeft het als je iemand het niet heeft ga naast iemand anders zitten die dat wel heeft ja oké okay. De waarheid is dat als in de mens de ware wens is, hij hulp van boven zal ontvangen. We lezen <coughs> eerst de hele alinea door en dan gaan we kijken. De waarheid is dat als in de mens de ware wens is, hij hulp van boven zal ontvangen. Die hulp bestaat hieruit dat hem altijd getoond wordt dat hij op dat moment niet in orde is. Dus hij krijgt gedachten en kennis toegezonden die tegen het geestelijke werk zijn. Dat gebeurt om hem te laten zien dat hij geen volledige eenheid met de schepper heeft. En hoe meer hij probeert, des te meer ziet hij constant dat hij zich verder van de heiligheid bevindt dan anderen die zich in volle verbinding met de schepper voelen. Eerst als we bekeken deze tekst, dat is geschreven, dat is um, opgenomen door de zoon van Jehoede Aslak. En zijn zoon heeft dat opgeschreven. En dat was gewoon door zijn vader, door zijn geniale goddelijke vader, werd gesproken tijdens de lezingen, of tijdens de les. En natuurlijk komen wij we wel een beetje in onze ogen, eh, oren, archaisch taal. En niet alleen de taal, maar ook. En dan probeer ik het ook weer eigen tijds te maken, ja. zonder het, het geestelijke... Eh, Weg te, weg te halen. Probeer ik het even uitleggen... hoe dat zit in elkaar. Want het klinkt schepper, schepper... we zullen straks zien... wat, het, wat bedoeld wordt. Anders is het, uh, het is het geen verschil... het verschilt niet van de kerk... of van een synagoog. Terwijl het absoluut anders is. Dus hij zegt... de waarheid is dat als de mens... de ware wens... Uh, in de mens de ware wens... aanwezig is... Hij hulp van boven zal ontvangen. Dus wij zien alleen als de eerste voorwaarde is dat om hulp te kunnen ontvangen moet de wens ware wens zijn. Dat moet, dus de wens moet wel volledig zijn. Het moet een toereikende mate intensiteit van de wens zijn om beter, beterschap... Of wat je vraagt van de hogere kracht om, het, om hulp te kunnen ontvangen. Zie, dat is de eerste. De eerste vereiste is, de ware wens moet het zijn. We komen wel daarop terug. De hulp bestaat hieruit dat hem altijd getoond wordt. Dat hij op dat moment niet in orde is. Kijk nou hoe controversieel het geestelijke is. Mijn hulp moet bestaan altijd van. Wij weten in onze wereld, wat is hulp? Als ik verlekker, verlekkerd word, dan is het hulp. Maar als mij laat me zien dat ik, dat ik niet in orde ben, nou, wat heb je voor hulp? Als iemand zit in, laten we zeggen, in. A, uh, laten we zeggen een, een, een rauw proces etcetera. en iemand komt naar hem en zegt kijk dat is jouw eigen schuld jij, hebt het zo, uh, jij was niet zo goed met je vader of met je moeder en dan uh, heb je nog veel verdriet gehad en zo, nou help je hem dan op dat moment nee en zo, wat is het nou Ik het zit al in, sowieso in sorry. En zo, jij komt nog met, met jouw eigen maar in het, in het geestelijke kan dat, dat is, want het is van, natuurlijk kan ik komen bij mijn vriend die in rouw zit en ik kan hem zo zeggen. Eerlijk kan ik hem zeggen, de waarheid zelfs dan zeggen. Maar het is niet goed. Okay. Waarom? Ik ben zelf niet gecorrigeerd. Hoe kan ik dan iemand anders nog op zijn uh, uh, ja, corrigeer of uh, uh, uh, laten hem aanwijzingen geven van dit of dat of dat. Maar van boven, men wil jou altijd alleen het beste geven. Dus Dat moet je accepteren. He? Dus van boven wordt gegeven... Ge, uh, ja, hulp bestaat daar hierin dat men hem toont... dat hij op dat moment niet in orde is. Dus hij krijgt gedachten en kennis toegezonden van boven... die tegen het geestelijke werk zijn. Kijk nou hoe, hoe controversieel is. Je moet juist helpen een mens van boven dat hij krachten krijgt, dat he, je moet wel zeggen, jongen, je bent goed he, doe je het best, nog beter dan he, ga je toch wel vooruit ja, of niet, stimuleren ja. maar nee, van boven geeft me weer verder uh, te kennen dat jij ver van van je geestelijke werk bent waarom is dat zo? in de eerste uh, zin was het al uh, uitgedrukt om bij jou de ware wens te laten vormen. Want als je zegt alleen maar, geef me dat maar, jij hebt nog geen de ware wens. Je hebt nog geen kracht daarin. Je weet nog niet. Je hebt nog geen kracht opgebracht van binnen om te de waar, waarlijk te vragen. Dan is het nog geen de ware wens. Ik wil wel, ja, we willen allemaal maar. Hij de ene doet en de andere alleen maar wil. Maar niet doet. Nou. Dus daarom, daarom wordt. Daarom wordt van boven jou getoond dat jij tekort komt. Okay? Totdat bij jou dan uiteindelijk de ware wens ontstaat. En alleen die ware wens wordt natuurlijk wordt, uh, beantwoord en geholpen. Dat gebeurt om hem te laten zien dat hij geen volledige eenheid met de schepper heeft. Het is heel goed, dat laat laten jou zien dat jij qua eigenschappen met een hogere traptreden niet in overeenstemming bent. Hier staat er altijd het woord, het woord schepper. Oké, okay, wij weten dat schepper is de um, absolute On, onzelfzuchtigheid hebben we al gezegd, eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid, die in het heelal is uitgegoten dat is erg goed, want hij weet in het algemeen wat het is maar een andere definitie van de Schepper, wat dichter bij ons is wat voor ons relevant is en wat wij moeten nu in nieuwe kledee uh, omhullen is de schepper voor ons moet het zijn, omdat wij geestelijk werk doen, moet voor ons zijn. Elke, onze, laten we zeggen, op elk moment. Mijn hogere trap treden dan waar ik nu sta. Dat is de schepper van mij. Iedereen begrijpt het? Nog een keer. Dus mijn, elke, op elk willekeurig moment. Mijn hogere trap treden die ik nog niet kan. Bereken, waar ik nog geen krachten heb, maar die dan staat te wachten dat ik die, die ook ga waarnemen. Dat is mijn schepper. Ziet u wat ik bedoel? Ziet u wat, het, wat het de schepper is? Dus voor de ene kan het, oh, de ene bevindt zich op die andere op een bepaald uh, niveau. Dan is het voor hem op dat moment, de schepper is dat. En aan bepaalde traptreden. Voor een andere is het die hoger bijvoorbeeld. Voor zijn eigen uh, geestelijke werk of, bevindt zich op een hogere uh, traptreden van zijn geestelijke ladder. Is een andere schepper. Wat betekent dezelfde schepper? Van de schepper zelf is het allemaal hetzelfde schepper. Altijd, altijd volmaakt en altijd, altijd eeuwig. En onveranderlijk. Maar voor mij wel, elke dag staan we op en hebben we andere schepper. Als je Kabbalah leert. Want jij bent anders volgende dag. Zelfs, zelfs als ben jij al 1000ste van een traptreden omhoog gekomen, qua jouw eigens, jouw uh, waarneming, dan heb je toch wel een andere schepper. Jij ervaart een andere schepper. Het is hetzelfde schepper, maar jij ervaart hem anders. Oké? Okay. Daarom kunnen wij nooit vervelen ons in Kabbalah. Want we hebben elke dag we heb je weer een nieuwe, een nieuwe beeld van de schepper. En niet allemaal dezelfde input natuurlijk. Ja, dat iemand heeft al geleerd mij en dat, dat is dan de schepper. De schepper is nieuw op elk moment: ervaring van mij, van mijn eigen nieuwe, hogere traptreden. Oké? Okay? Moet ik dan mij verzetten tegen die schepper? Dat is van mij. Dus een hogere traptreden van mij, geestelijke traptreden, zit in mij. Ja of niet? Het is mijn, het behoort tot mijn innerlijke krachten. Dus de schepper behoort, ervaren van de schepper behoort tot mijn innerlijke krachten, tot mijn werk wat ik doe. En tot mijn Ontplooiing, ja of niet, volgende traptreden die ik wil beklimmen, dat is de schepper en niets anders is het de schepper, oké, okay? zegt, uh, dan als je dat ziet, dan denk je nou, hoe kan ik dan hem dan niet rechtvaardigen, het is niet iets buiten mijzelf, het is buiten mijzelf en tegelijkertijd ik ervaar het, belangrijk is niet hoe hij, ziet, hoe hij eruit ziet, maar belangrijk is hoe ik hem ervaar in overeenkomst met zijn eigenschappen. Okay? En als ik mijn eigenschappen weer een klein stukje heb in overeenkomst gebracht, elke moment of elke dag met hem, ben ik verder gekomen, ben ik hoger gekomen. En heb ik dan weer een nieuwe ervaring van een nieuwe schepper voor mijzelf. En hoe meer hij probeert, hij die het werk doet, des te meer ziet hij onop, onophoudelijk dat hij zich verder van de heiligheid bevindt dan anderen die zich in volle verbinding met de schepper voelen. Zo doet het ook Hij ziet wel anderen die zeggen of die menen die dat dat voelen dat zij, dat zij gevuld zijn van liefde. Terwijl Kabbalist voelt nee dat dit tekort schiet. Oké? Okay? Vreemd hè? De, de, de, controversie. Kabbalah is controversieel. Waarom? Uh, niet controversieel. In onze wereld ervaren we dingen rechts, links, allerlei twee. Maar op een hoger niveau zien we dat dit dat eenheid bestaat. Oké? Okay? <coughs> Dat is dan controversie alleen in ons als wij iets proberen, het geestelijke proberen met onze aardse verstand te bezien. Dan ervaren wij, voelen dat het controversieel is. Controversieel is. Dat is als iemand vertelt, als jij iemand praat met iemand over kapala of zo, so je vertelt bepaalde dingen. Je zegt, dat is controversieel, moet je tevreden zijn. Dat betekent dat dit inderdaad zo is kwaad, dat dit dat goed is, dat dit normaal is. Voor een mens gewoon op straat is controversieel wat we leren. Want hoe kan je, dan, hoe kan, hoe kan je dat verkopen? Ja? Dat, dat de hulp, die hulp, hulp van boven bestaat, als een mens dan vraagt, en hij wil graag beterschap, dat de hulp van boven bestaat... Dat men hem toont dat hij op, op dat moment niet in orde is. Is dat hulp? Hulp is een klinkende munt. Geef me dat of geef me dat, geef me dat. Daarom willen ze kabbala niet leren. Waarom? Hij wil vragen. Hij steeds vraagt, elke dag vraagt hij. Geef me, geef me, geef me. Het is net als kinderen. Geen me, kinderen, loopt mama. Mama, geef me. En Kabbalah moeten wij zelf proberen te geven. Hè? En dan overeenkomen we weer met de eigenschappen. eigenschappen Dat is een hele klus. Oké. Okay. Nog volgende pag pagina. En hij klaagt altijd. En eist altijd. Zie je dat? Eisen. Eisen is erg belangrijk in Kabbalah. Hoe, hoe hoger een mens, hoe meer, hoe dichter een mens, hoger is het een beetje, doet denken aan, een beetje aan, aan, weet het, aan hoogmoed of zo. Het is, het is wel inderdaad zo, Is, maar hoe dichter bij de schepper een mens komt in zijn ervaring, hoe meer is hij in staat om van de schepper te eisen. Wie is de schepper, hebben we gezegd? Het is een hogere traptreden, de volgende hogere traptreden dan waar ik mij nu bevind. Nou, kijk nou. Als ik mijn krachten, weet je, als ik mijn goede daden doe en ik mij opwerk. en ik voel wel dat ik inderdaad verbonden word, raak, steekt elke dag meer en meer met de nieuwe, met de hogere, met mijn hogere volgende hogere traptreden, waar ik nog, dat ik nog, die ik nog niet heb bereikt. Ja? Dan voel ik een zekere verbondenheid daarmee. Al is het maar een klein beetje. En dan voel ik dat ik mag wel eisen van mijn schepper, die de volgende traptreden, hogere traptreden is. wat ik beklim langzamer aan deze traptreden ik wil het beklimmen dus ik wil het beklimmen betekent nieuwe uh, hogere trapte betekent uh, waarnemen ervaren ervaren betekent dat je kent kennen betekent kennen betekent dat je ervaart kennen betekent niet dat je met je hoofd begrijpt mijn vol begrijpt alles wat, wat gezegd wordt maar ervaren ze iets nee dat hoeft niet ervaren religie is gezelligheid. Maar ervaren zij de schepper? Hebben ze hem niet nodig? Wat heb je nodig? Moet ik, moet ik de schepper hebben? Hebben ze hem niet nodig? En alles is gegeven. Dus de schepper is de hogere, mijn hogere traptreden waar ik verlang om daarmee mee te verenigen. Dat is de schepper. En het kan me schelen wat die andere... ...doet voor zijn, uh, zijn ervaring. Elke, Daarom uh, bemoeien wij nooit met de andermans geestelijk werk. Want voor mij is de schepper... Is, natuurlijk is het allemaal dezelfde schepper. Maar de ervaring daarvan is anders. Daarom geven we alleen de methode. Maar jij moet zelf samen... Uh, jij moet zelf naderen. Dat moet je naderen tot de schepper moet je zelf... Nou, de hele week moet je naderen naar de schepper. En dan kom je mee tot mijn beles. Oké. Okay. Dat is het werk door jezelf. Okay. Dan hebben we een ander beeld van de schepper. Ja, schepper, schepper, ergens ver van mij is. Nee, het is mijn volgende uh, traptreden. Geestelijke traptreden die ik nog niet, die, waar ik naar verlang. En dat is de wens die bij mij moet zijn. Een volle wens om met de volgende, mijn volgende geestelijke traptreden in samen te vloeien daarmee. Samen vloeien betekent dat ik begrijp dat. Dat ik bevat het. En dat ik mij en dat is het begrepen daarvan... dan weet je hoe dat... hoe de eigenschappen zich... op die bewuste traptreden waar ik naar verlang... hoe daar zich... het leven... het ervaren daarvan... hoe dat, hoe dat voelt. Dat, is, dat betekent... samenvloeien met schepper. Dan vloeien samen met... jouw eigen... ervaring... Van de hogere, van de, de, de eerst op volgende traptreden, geestelijke traptreden. En zelfs hier op aarde, zelfs als wij nog uh, beginners beginner zijn en nog niet de ware geestelijke water beklimmen, hebben we toch wel dezelfde ladder ook hierop in onze wereld. En laten we zeggen, uh, al is het maar met veel... Zinnebeeld, zin, zin zinlijke, zinlijke, je moet zeggen dat, z, uh, ja, zin, een beetje sensueel, doet er niet toe, veel contaminaties, en dat doet er niet toe, maar er bestaat toch wel dezelfde ladder overal. Ook in de aarde zelf, ook in de zee, alles bestaat uit die geestelijke ladder, maar alleen niet ontwikkeld zoals bij de mens. En hij klacht altijd zie je, en eist altijd en kan het gedrag van de schepper ten aanzien van hen niet rechtvaardigen. Als je nu weet dat de schepper is de eerstvolgende hogere traptrede in jou, dus in jou een, st een stukje van jou innerlijk, wat jij nog niet, wat betekent dat jij uh, klacht en, en eist, en kan niet rechtvaardigen. Kijk nou, heel goed. Als ik praat, wij praten absoluut nieuwe taal, wat, wat kabbalisten tot nu toe niet hadden gesproken. Omdat wij zijn de nieuwe, de laatste generatie is van. Uh, na de komst van de, voor, de, voor de komst van de Messias. Kunnen we deze taal gebruiken? Natuurlijk, kabbalisten wisten dat. Maar zij gebruiken nog de taal wat zeer nog bedekt is. En wij kunnen dat, nu, wij kunnen dat onthullen. Daarom praten we nu direct de taal, wat de schepper is als het ware. Dus het is een hogere, de eerste hogere tra traptrede in mij, dat is een stukje van mijn innerlijk, wat niet de schepper natuurlijk, maar dat is een stukje van mijn innerlijk dat in overeenkomst ko komt met dat licht. ...van die bepaalde, van de van volgende hogere traptreden. Dat is wat ik noem, uh, dat is wat wij noemen dan... Uh, ...wij eisen om en klagen, als het ware, om daarop, uh, om dat te kunnen ervaren. Als wij dan verstandig zijn, kunnen wij hem dan, die schepper, dan niet rechtvaardigen... Als ik dan hem niet rechtvaardig wie, wie rechtvaardig dan? Dan hem niet. Niet die die die, die, God, die, die, die, die ergens vertelde, die, die moet je dit doen, je moet dit doen, doen. Ik wil het niet, ik wil het niet. Dat kan je wel zeggen, ik wil het niet. Maar hier, wij zijn bewust wat wij doen. Dus als je niet rechtvaardig is, schepper, wie rechtvaardig jij niet? Een stukje van je eigen innerlijk, dat waarbij, waar je bang voor bent... De, waar jij nooit hebt ervaren. En jij, natuurlijk is het angstig om dat te ervaren. Want vroeger was het allemaal bedekt voor jou. Het was, het, jij kon het niet voelen, ervaren. En nu opeens wil je dat wel. jij bent al bijna, en toch voel je dat het, het voelt alsof daar een wolk is. Alsof het een duisternis is. Waarom? Je hebt nog geen kracht om dat stukje uh, van jouw innerlijk te ervaren, nou, dan doe je het beste als je rechtvaardigt, die schepper. Dus degene die dan invloed uitoefent op die hogere traptreden waar jij streeft naar, naar om er naar te, uh, uh, op te klimmen. Op te klimmen betekent ook weer in je ja, mooie woorden, maar het betekent dat jij gaat het ervaren. Oké? Okay? Gaat u een beetje dat? Dus een hogere traptreden is alleen het ervaren van de schepper, van de enige schepp, enig, enig, uh, scheppende kracht op het niveau van de eerstvolgende hogere traptreden van jouw innerlijk. Het ja. is eenvoudig, dan weet je wat je doet. Dan kun je dan ook, wat moet ik dan rechtvaardigen? Iemand rechtvaardigen? God weet ik hoe Dan weet je dat je rechtvaardigt jouw toestanden. De elke volgende toestand van jou je rechtvaardigt. En jij streeft naar, het, naar die hogere traptreden die jij nog niet kan ervaren, maar met elke dag, met elk moment, sowieso kom je daar naartoe. En dan, als je daar bent aangeland. Dan krijg je weer andere duisternis. Weer weer moet je dan rechtvaardigen. Weer ga je dan klagen en, en, en eisen, et cetera, et cetera. Oké. Okay. Het is net als, misschien een interessant voorbeeld is, dat stel dat jij werkt, op je, je hebt een baan en jij werkt, en opeens jouw baas, die gaat met vakantie of zo, Of die gaat met verloof. Of die gaat misschien met op zieke zieke ziekenverloof, zieke verlof, Voor twee maanden. En en jij ontving salaris van, laten we zeggen, ik zeg het even, ik weet niet wat salaris, salarissen zijn nu maar laten we zeggen dan 2000 euro. En hij gaat de baas gaat weg en jij krijgt dan 3000 euro. Omdat jij zijn werk doet nu. En niet alleen zijn werk, maar ook zijn verantwoordelijkheden neem je ook. En zo twee maanden zit je daar en dan ontvang je die 3000. Iedereen, de hele familie zit helemaal, cadeautjes en alles. En iedereen voelt nu: eh, het leven is mooi geworden, het is prachtig. Een ander niveau. Ik van spreken. En, en jij voelt ook dat jij ook dat aankan. Wat je baas kan, kon. En nu kan jij dat. Dat geeft een enorme klik. En ook voor een en vooruit gaan. Daarom, een goede baas zou niet, kan niet met, met ziekteverloop gaan. Goede, niet baas, maar een goede afdelingschef. Liever niet met, met, met, met waarom? Want dat die, direct die andere die dan op zijn plaats komt voor die, voor die twee maanden. Die krijgt dan de kracht om straks tegen hem op de box. Maar zo so is het, zo so is het, hoe heet het, zo is de ontwikkeling. Oké? Okay. Dus, stel dat die baas nu weer terug is na twee maanden. Jij hebt al de smaak gekregen dat, van de, dat jouw salaris al 50% omhoog ging. Oké? Okay. Je hebt al de smaak gekregen, ja? ...jij hebt ook de smaak gekregen... ...wat betekent een afdelingschef te zijn. Oké. Nu, wat ga je nu doen? Dat betekent dat jij bij, hebt je bijna... ...de nieuwe... ...traptreden op je werk... ...heb je al gevoeld wat het is. Daarvoor niet. Daarvoor was het gewoon... Jog, jog, je dan heb je al gewerkt... Ja, ...jouw jou afdelingschef zei... ...doe dit en je... Ja, ja, ja. ...en nu heb je al, ben je al twee maanden... ...op zijn, op zijn, zijn voeten... Gestaan. Hey, dan is het, dan is het. Hij komt terug en dan ga je mond open, dan ga je wel klagen, dan ga je eisen, ga je dit, ga je dit. Waarom? Je hebt al de smaak te pakken van een nieuwe, hogere treden. Oké? Okay? Die, die jouw afdelingschef heeft dan geen kans van slagen meer. Dus hij moet ook weer opboxen nu, dat hij dat hij zijn baan behoudt, dat zijn traptreden behoudt. En jij gaat verder, jij is onvermijdelijk ga jij zijn positie nu beklimmen. Maar dat is in onze wereld. Jij moet opboksen, jij moet natuurlijk dat doen. Maar in het geestelijke is het winnen van beide kanten. Want jij hebt ook hoeft niet op te boksen tegen jou, tegen de afdelingschef, op de hogere traptreden, Want dat is ook, hij wil jou helpen. Hij wil graag dat jij afdelingschef wordt op de volgende traptreden. En dat is niet omdat het concurrentie. Maar het is juist om jou groot te brengen. Eerst laten jou proeven dat. Je, en dan nog meer. Ga je groeien. Dus in het geestelijke is het alleen maar éénrichtingsverkeer. Hij gaat steeds verder, verder, verder. Totdat uiteindelijk... Kijk, in onze wereld kan je nog, je kan werken dit, je kan dat, je kan je opwerken. Je kan uiterlijk, theoretisch, misschien ook praktisch, de hoofd van de Philips worden. Oké, okay, nou, het is dan zo, heb je heel je leven, ben je allemaal kapot van, van binnen, hart, is allemaal hartkloppingen en alles. Maar hier kan je opklimmen dat jij op het niveau komt te staan van de schepper zelf. En steeds, elke moment, kom je op een nieuwe traptreden waarbij je hem te tegenkomt. He? Je komt hem tegen op de volgende traptreden, waar waarbij je ziet hem dat hij is nog qua jouw eigen beva uh, bevattingsvermogen uh, be en ervaring, je ziet hem een beetje dat hij nog een beetje streng is met jou. Dat heet dit en dat. He? Dat ligt aan jou. Je gaat verder doorwerken, maar die stimuleert jou toch wel. Die stimuleert, waarom? Je op een nieuwe, nieuwe traptreden, zie je wel andere eigenschappen die je nieuw ziet. Je ziet dat hij is, kijk, hij was zo vroeger pusherig en nu opeens zie dat hij is vriendelijker. In jouw ogen, het is precies dezelfde schepper. Maar op een lagere traptreden voel je hem als een grote baas die op afstand staat. Die alleen maar bevelen, bevelen uitgeeft. En nu opeens ben jij in hoger. En je voelt dat jij... Hé, eh, hij is wel vriendelijker. En andere kwaliteiten hoor je van hem, ja. Zo zien we dan dat wij... Uh, mogen eisen, natuurlijk. En je eis begint te eisen pas. Wanneer jij al werk hebt... Innerlijk werk hebt verricht. Om met die hogere... De eerstkomende de eerste hogere traptreden in, in overeenkomst te komen qua eigenschappen. Ah, en kom je in overeenkomst qua eigenschappen, dan ben jij, dan vloei je samen daarmee. Dan weet je niet wat het is: eenzaamheid. Eenzaamheid betekent dat jij en die nieuwe hogere, hogere traptreden. En je voelt, ik kan niet meer op mijn traptreden, traptreden zitten. Maar ik heb nog geen kracht om naar de hogere traptreden op te komen. En het schijnt mij al, de hogere traptreden, mijn eigen hogere traptreden, schijnt mij nu van de, van de voren, aan de voorkant. En die, die roept mij: kom eens, kom eens. En, en ik weet niet hoe ik, ik, ik ben, omdat het een beetje donker ik voel donker, omdat ik geen kracht, geen kracht heb om daarop op te klimmen. En dat voelt zo natuurlijk dat ik... En daar moet je verstandig zijn om de te rechtvaardigen deze toestand. En ook die hogere traptreden in jou te rechtvaardigen, want dat is een deel van jou. Het is niet ergens uh, God moet ik dan dit... Uh, het is een deel van jouw innerlijk. Altijd leren we niets anders, maar ons eigen innerlijk leren van de schepper leren God leren kennen is leren kennen jouw innerlijk waarbij jou al, jij hebt altijd te maken uitsluitend met jouw innerlijk en niet met, met, met God met weet ik wel wat je hebt altijd te maken met jezelf met jouw eigen vooruitgang met jouw eigen doen en laten waarbij jij in overeenkomst spreekt met, met die met het licht wat van jou wat, wat bij jou wat aan de voorkant als het ware jou schijnt en hoe meer jij weet leert van het besturingssysteem en wij gaan het leren besturingssysteem van de schepper dan weet je precies hoe het eruit ziet niet precies maar je weet steeds naarmate jouw krachten het toelaten weet je hoe dat besturingssysteem werkt ja of niet? wil je dan bij Philips hoog presteren en je zit nog op de, op de, op de voer, Op de, op de, op de voer uh, een gewone arbeider. Dan moet je opwerken jezelf. Ook. Je moet stap voor stap management leren. Dat totdat je leert uh, de absolute top management. Van Philips. En als je het haalt. Dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan haal je het. Want aan de top van zo'n bedrijf als Philips. Daar kan je dat, oké, okay, allerlei, allerlei zaken kunnen dan even uh, uh, financieel dat, maar als je toont dat jij capabel bent, dan directeur van Philips zet, of de managementteam, hoog het managementteam zet jou aan het werk in het, in het weet het, in de raad van, van directeuren en niet zijn eigen zo als jij kapabel bent als jij laat zien dat jij meer kan presteren dan, dan zinsel. Zo. Zo, zo gaat het. Maar natuurlijk dat binnen ons verstand kunnen wij de schepper niet rechtvaardigen. Waarom? We hebben gezegd dat binnen ons verstand. Binnen ons verstand is alles wat geestelijk is controversieel. Alles is controversieel. Alles is controversieel. Net zoals als de schepper zei tegen Adam in het begin. Je mag van alle hoe zeg je dat? Van alle bomen, van alle vruchten van de, de hoofd van Ede, kan je mag je wel eten. Behalve van die enige boom, oké, okay. en natuurlijk dat de slang die ons arts verstand is, vindt het controversieel. Hoe kan dat? Wat is het dan verschil tussen deze boom en deze boom? Wat is dan Want die, die vindt het controversieel. Dus altijd als je probeert met jouw aartsverstand het geestelijke te begrijpen. Zal je met 100% zekerheid in de knoei komen? Hij zal het niet begrijpen. Okay. En daarom is het, het geestelijke is totaal iets anders. Je kan het niet met je hoofd. Je kan wel met het hoofd als je boven jouw verstand gaat. Boven jouw verstand gaat betekent dat jij niet jouw arts, egoïstisch verstand laat beslissen. En dan zal jij van één trap treden naar een andere kom, overge, overgebracht worden, als het ware. Daarom staat er ook geschreven dat de schepper in de Torah, dat de schepper zijn volk, als het ware, op zijn, op zijn vleugels brengt. Als het, in watjes ligt, als het ware. Betekent, betekent, zijn volk betekent wie naar. Het geestelijke strijf. Dat die zal in samen, het gevoel hebben van samenvloeien met die hogere kracht. En dat geeft een gevoel of jij, of jij op, een, op de vleugel, op vleugels van de schina, op de vleugels van uh, voorzienigheid uh, bent, ja, uh, wordt gedragen. Zo'n gevoel het Dat jij niet stoot tegen de aarde. De aarde, dat is malgoed dat, uh, dat is die strengheid. Etc. wat jij bespaard wordt. Oké. Okay. We gaan eventjes verder. Uh, en dat doet hem pijn. Dat doet hem pijn. Waarom is hij niet in volheid met de schepper? Zodat so bij hem de waarneming opkomt. Dat hij inderdaad geen heiligheid in zichzelf heeft. En zelfs wanneer hij soms enige opwekking van boven ontvangt, die hem op een bepaald moment bijvoedt, faalt hij terstond weer naar beneden. Oké, okay. misschien is het wel zijn plaats om iets, te, iets op te tekenen. Hier staat het iets van, hier staat, en hij klacht altijd en eist altijd en kan het gedrag van de schepper ten aanzien van hem niet rechtvaardigen. Okay. Kijk, hoe komt dat? Kijk. Besta ik, ja? Ik. Iets wat ik waarneem als... Neem waar als ik. Ik moet dat gaan doen. Zo. Dan moet we dat een keertje dat ook. Okay. Dus iets wat ik ervaar als ik. Als mijn persoon. En boven is schepper. Schepper of wat hebben we gezegd, hogere, hogere traptreden, traptreden in mij, in, in, mij. Alles wat we leren, moeten we weten dat we hebben alles alleen maar te maken van in, met ons eigen innerlijk. We spreken nooit iets van wat buiten ons omgaat. Want zelfs als wij spreken over iets wat buiten mij, als ik spreek over iets wat buiten mij omgaat, dan spreek ik alleen vanuit de reactie van mij, reactie op datgene wat zich voordoet van buiten, ja of niet? Interesseert me niet wat het buiten, hoe kan ik dan zeggen wat buiten zich voordoet? Daarom als je gaat, als je gaat moet ik een kritiek uitoefenen op iets van wat buiten zich uh, iets van buiten zich afspeelt dan ben je gewoon kinderlijk bezig ja, het is geen onderwerp van onderzoek Hetgeen, het geen kan nooit weten hoe dat zich iets van buiten daadwerkelijk in zich in zich uh, voordoet Okay. Want alles wat er bestaat, bestaat uit twee, uit twee elementen: innerlijke deel en uiterlijke deel. Alles wat leeft, heeft innerlijke en uiterlijke deel. Uiterlijk wat je kan zien, je kan uiterlijke dingen zien. Maar zelfs uiterlijk kan je niet zeggen dat het zo is. Het is alleen maar reactie: reactie van. Iets van buiten op jou. <coughs> dus jij ja, weet altijd bestuderen. Dus het is wat wij bestuderen is altijd subjectief. Uh, subjectief, ja. Sub subjectief. Natuurlijk, dat bestaat. Uh, Objectieve. Objectieve uh, lager. Van geestelijke lager. Bestaat subjectief. Objectief. Maar wij veranderen. En wij reageren alleen vanuit onze, ik reageer vanuit mijn eigen waarnemingssysteem. Het is altijd subjectief. Want je weet altijd subjectief. En dat doet er niet toe, het interesseert mij niet. Of wat, hoe dat allemaal, gaat, want het is geen onderwerp van onderzoek, van te zien. Kijk nou in wetenschap, wetenschap wetenschappers. Zijn ze bezig met iets wat objectief is? Absoluut niet. Geen één. Hij, hij observeert het gedrag van een beestje. Hij, uh, of een elektricien die meet met, meet, uh, hoe weet ik dan welke elektriciteit zit, welke uh, uh, lading zit. Ik meet het met een gereedschap. Een okay. gereedschap is ook meet ook niet de, de lading van wat er is, maar meet bepaalde, via bepaalde... Ja, bepaalde, weet het, uh, vibra vibraties, of dan weet ik veel, een wijzertje, dan komt zo een beetje hier en daar, weer uh, indirect, alles is indirect. Okay. Dus, wat ik bedoel daarmee te zeggen, de schepper die, die wij ervaren, is niets anders dan een hogere, de eerstvolgende hogere traptreden in mijn innerlijk. Niet hij de schepper zelf natuurlijk. De schepper is het licht. Maar hoe het licht buiten is. Interesseert mij absoluut niet. Mm -hmm. Hoe de schepper buiten is. Interesseert mij niet. Interesseert mij alleen. Hoe ik in mij in overeenkomst kan brengen met hem. Met die kracht. Met, die, met de hogere traptreden. En daarom is. Uh, die 2000 jaar al. Spreekt men over Gods beeld. En dat is. ...absoluut zogger verteld het. is absoluut onmeetbaar ...en absoluut onzinnig... ...om daarover te spreken. Ziet u Het is heel totaal iets anders... Wat ...waar we het over spreken. Gods beeld waarover spreken... ...is de ladder, de geestelijke ladder... Dat, uh, ...van de krachten die daar... ...we zullen dat bestuderen... ...maar... ...wij verkrijgen alleen dat... ...via onze receptoren... ...via onze waarneming... ...en iets anders. Dus... Als wij zeggen schepper, bedoelen wij de uitwerking van het licht op mij, op mijn innerlijk, op uh, de, hogere, de eerste hogere traptreden dan waar ik nu mee bevind. Is oké? Okay? Een beetje uh, definitie. Een beetje. Nou. Oké. Okay. Um. Waarom kan, ik hem niet, waarom kan ik het niet uh, rechtvaardigen? Normaal komt het omdat iedereen van ons bouwt boven zijn gevoel van waar ik ben, wie ik ben. Wij bouwen iets hier, een soort bovenbouw. Bovenbouw. Even boven mijzelf. Ik, Tussen mijzelf en de schepper. Altijd bouwen we iets van bovenbouwen. En dan is bovenbouwen bijvoorbeeld. In de regel is het zo dat. Ik ben. Ik ben oké. Of ik ben goed. Of ik heb iets goeds. Ik heb iets goeds okay. in mijzelf. Ik heb iets. Ik heb iets. ...goeds in mijzelf zetten. Wie, zegt, wie van ons zegt dat hij iets goeds in zichzelf heeft? Iedereen voelt, ik geef toch, ik heb toch nieuw medelijden gehad. Natuurlijk moeten wij medelijden hebben met wat er daar allemaal, allemaal gebeurde. En de kabbalist doet het in de, eerste, in de eerste plaats. Kabbalist altijd, als je kabbalen leert, dan ben je ook medelevend met... Uh, met een met leven niet zoals kerkelijk is of synagoge maar jij leidt samen met met datgene wat met een gemeenschap die dan waar het iets zich voor doet. absoluut, als je denkt dat jij ja, wij zeggen alleen, wij werken aan onszelf aan nou, mijn persoonlijke uh, geestelijke ontwikkeling maar je moet absoluut weten dat je moet leiden daarmee waarom wij zijn één geheel en wij moeten als wij lijden daaronder en werken daaraan, dan roepen wij ook, euh, zoals we hebben gezegd, man mad. Van man van beneden en mad van boven. Dus een kracht naar boven en komt naar beneden. En het gaat ten gunste van ook die gebieden. Het gaat veel meer, kan veel meer helpen dan alle inzameling van gelden. Wat we doen. Dat, moet, dat moet gedaan worden en dat moet gedaan worden. Dus het is fys fysiek en geestelijk. Als het alleen maar fysiek is, zal het niet helpen. Oké. Okay. Waarom heb ik het gezegd? Oké, okay, is ik zo goed. Oké, dus, ah, goed. Ik heb, ah, ik heb gezegd. Ik ben zo goed. Kijk, ik heb nieuw. Uh, Tientje, een tientje, because, of, een tientje heb ik geschon, geschonken aan Azië. Hoe oh, goed ik ben. En dan voel je jezelf dat je goed bent. Dat. Je moet het ook niet denken dat je goed bent als je dat doet. Of je dat, als je geld doet voor dit of dat, of dat. Het is niet, het is gewoon om overeind te komen met, uh, met, de, met de wetten van het heelal. Ik moet geven. En het geven betekent innerlijk geven. Als je alleen maar geld geeft en je zegt: Kijk, maar, ik geef wel geld, maar van binnen hoef je geen sorris te voelen. Je hoeft niet te voelen met hem, dat, dat, dat. Mag ik wel iets meer betalen, maar dan hoef ik niet van binnen, want van binnen voel ik me, wil ik me goed, lekker voelen. En dan heb ik, wat heb ik dan, Als het ver van mijn bed is. Van, van, in mijn hart zeg ik het zo: dan heb je niets gedaan. Zo moet je het zien. Als je geeft, iemand almoezen geeft, of geld geeft, voor, voor, op welke doel, doel dan ook, dat interesseert me niet. Als je dat geeft op de manier dat jij voelt, en je wil graag dat, dat het verlekkerd wordt van binnen, hoe goed ik ben. Heb je niets gedaan. 0,0. Ver, verbeeld je niet, oké, okay? dat jij iets goeds in, in jezelf hebt. En ook niemand op aarde. Nog nooit iemand geweest op aarde die goed was. Of goed zal zijn. Waarin al goed is alleen de eigenschap van absolute onzelfzuchtigheid, die bestaat eeuwig. En waarom voelen we toch dat iemand goed leek of dit? Omdat. Als ik mijzelf in overeenkomst breng met die eigenschap van het helaal die goed is, dus van het absolute onzelfzuchtigheid, dan kom ik in overeenkomst dan uh, qua eigenschappen. Dan ben ik in staat, word ik in staat gesteld om dat goede goedheid te ontvangen. Maar als ik het ontvang, is het dan van mij? Begrijpt u dat? Als ik een fein, misschien is het niet zo'n goed voorbeeld, een feinbedrijf heb. Ja, over, ja? En dan heb ik een andermans goederen bij mij. Voel, het echt prachtig die allemaal staan, die Mercedes en allemaal bij mij. Maar ik ontvang me per. Per, per saldo dan, weet ik, 100 euro voor, per, per Mercedes, voor om die daar even te stalen of zo nou. Is dat dan voor mij? Okay. So, niet dat, maar niet zo niet, maar toch wel. Of als ik in de bank ben, werk en de, de kassier ben. En dan komt iemand met veel geld en ik heb dat in mijn handen, dat geld... Ja, ik geef dan een paar miljoen kom je dan met een koffertje met miljoenen euro en ik ga het even tellen het is lekker, zo het is niet van mij het doet mij absoluut niets ik ontvang het voor mezelf nee. zo ook misschien niet goed voorbeeld is dat maar toch wel moeten we weten dat al het goed wat wij ontvangen wordt ons alleen gegeven uh, omdat wij werk doen om ons in overeenkomst te brengen met die wetten van het heelal met hij is uh, onzelfzuchtig elke hogere, elke hogere traptrede trouwens is onzelfzuchtiger dan eentje waar ik mij bevind oké okay? dus elke volgende is dichter bij het licht dichter bij eeuwigheid en daarom als je iets geeft Voordat jij geeft, voordat jij het geeft. Jij moet van binnen werk doen, altijd. Even van binnen. Waarbij je niets aan jezelf toeschrijft als je dat doet. Want anders is het komedie spelen. Absoluut komedie. Jij wint niets daarmee. En, ook, en, en uh, waarom geef je dan dat geld? Niet dat, ja, natuurlijk, je wil niet zoveel Je, je wil geven. Dat is dan geen geven. Oké, okay, ze zullen dan ook eten, drinken, maar het is geen geven. Geven is wanneer je geeft, ook niet uit jouw medelijden, van wat je ziet, kinderen, dat, dat, dat. Ook dat is natuurlijk belangrijke motivatie. Dat jij een medemens helpt, absoluut. Maar hoe jij geeft, daar gaat het om. Hoe, op welke manier jij geeft. Als je alleen die schrik van die beelden en je denkt, oh God, zou ik, ik had wel een reis mogen mogen, ook, ik, moest ook, ik, ik zou ook daar kunnen zijn, of dat. Dan ben je ook weer, betrek je jezelf ook persoonlijk. En bij alles wat je geeft, moet je jezelf persoonlijk niet betrekken. Dat is onzelfzuchtig. Ja, dat is zoals moeder lief heeft haar kinderen, ja. Interesseer haar niet of dat... Je wordt in gevangenis gestopt... ...en hij zegt, mijn kind is de beste... ...hij is een boef... ...hij is een, een seriemordenaar... ...nee, hij had moeilijke miserlijke kindertijd... ...hij is absoluut een goederik... Een ...goederik... ...moeder, moeder, kan je dat niet doen... ...waarom? ...ze wil alleen maar geven... ...instinctief, het is geen geven natuurlijk... ...het is geen geven... Okay. ...nou, dus... Gaan we even terug hier. Dus ik, en daar staat ergens de gever, de schepper, echt, echte schepper, die mij kan helpen. En hij helpt mij niet. En ik ga, ik doe mijn best en dat en opeens, en hij helpt mij niet. Waarom? Omdat mijn wens, wens, of voor hulp, of voor iets wat ik wil, is niet, is niet, zeg je dat, niet, hoe wordt het gezegd? Niet de ware wens. Dus niet, niet, niet de ware. De ware betekent. Uh, vol van. laten we zeggen. Uh, de juiste intensiteit. van juiste intensiteit, juiste hoeveelheid. Okay. Ook wanneer we spreken van. wanneer is het. wij. Mm, dat voorval waar die Joden uit Egypte zijn eruit gekomen. Ze moesten zoveel jaren daar zijn, En opeens de mate was vol van lijd en dat waarbij zij het was voldoende en ik zei dan een grote samen grote gebedsactie uitgevoerd. Waarbij het voldoende kracht was om uit Egypte, uit slavernij van de eigenliefde, te ruiten te trekken. Dat was de eerste uitdruk, uitkomst van de massa's, als we spreken gewoon over de mensen, uit de eigenliefde. Eerste eerst begin om uit de eigenliefde te ruiten te trekken. Okay. Dus er moest een ware wens zijn. En ik probeerde de wens. Uh, ik heb een wens. Wat is mijn wens? Ik heb tekort. Ik wil graag mee met die hogere trap treden wat de schepper is. De volgende hogere trap treden wil ik mij in verbinding stellen. En het lukt mij niet. En het lukt mij niet om een of, een of andere reden. Ik weet niet waarom. Misschien doe ik niet veel werk. Het is niet genoeg. Maar in de regel... is het zo dat ik bouw boven mijzelf tussen mij en het licht bouw ik en zet ik dan als het ware een bovenbouw waar ik zeg ik ben goed okay. ik ben goed of nog iets of ik ga uh, verlenen goed, goed aan, aan iets anders, een bepaalde voorwerpen een bepaalde gedachten, nog andere krachten zijn er dan de enig scheppende kracht en daarmee kan ik niet zien wat kan ik niet zien daarmee ik ben goed nou oké okay, dan wat doe ik dan, ik put mijn krachten niet van de ware bron maar van dat bovenbouw dus ik, in plaats van dat ik mij richt, dat de schepper met, met mijn gebed het gebed heet man man oké, okay. man betekent niet een man, wat, maar man. Maar betekent. vrouwelijke. Ja, afkorting. Man betekent vrouwelijke wateren. Gaan omhoog, en mannelijke wateren gaan omhoog. Het is allemaal begrippen. Het, het is niet. En dan, van boven zou dan bij mij komen. de ware mad. Mad betekent. We zullen dat allemaal leren later. Het is een soort. Uh, uh, dat is wat ik wil. Dat brengt mij dan omhoog naar de hogere trap. Maar als ik dan goed in mijzelf zie, of iets anders, een andere gedachte, iets, maar niet de hogere traptreden van mij, dan ga ik, wat ga ik dan doen? Ik mijn goed wat in mij is, dus mijn, mijn, mijn baas, wat ik voor mijzelf maak, dat is wat is betekent afgoederij, dat ik voor mijzelf, mijzelf misschien zie als goed, of nog iets anders, of uh, mijn auto, of nog iets anders, waarbij ik dan een andere uh, waarde hecht aan iets. Of dat ik zeg, hey, over drie jaar word ik professor. En dat die veel. En dat is iets wat mij kracht geeft. En dat geeft mij dan die verwachting van de beloning wat komt dan daarna, dat geeft mij dan de kracht. Je ja, mag wel natuurlijk, iedereen mag een elke triviale wens hebben. Dus om ook om professor te worden natuurlijk. Maar dat is, dat moet nooit jouw hoofd doen. Dus, dus. Je moet altijd strijven naar de ware, hogere. Op elk moment aan de hogere trap treden die bij jou is. En niet naar allerlei neven doelen. Die mogen we, bij jou hebben. mogen we bij jou zijn. Ik wil dit, ik wil dit, ik wil trouwen, ik wil dit. Dat mag wel allemaal. Maar vragen moet je altijd bij die hogere trap treden. Waarin daaruit kan de ware licht komen, de ware kracht komen. Dus, stel nu dat ik... In Stel nu dat ik. Uh, door leren, laten we zeggen, van Kabbalah. van uh, structuren van het uh, van, uh, heelal en van mijzelf. dat ik. Uh, dat ik. rechtvaardig. die hoge kracht. dat je mij doet afdwalen dat die dat die dat ik me slecht voel etcetera etcetera dan wat doe ik dan daarmee kijk dan ga ik dat goedje, goedje van mij ja, dat goed goed mannetje van mij zo goed ben ik zo goed geef ik geld aan dat en dat en een goed een goed, goed, goed, goed, dan komt dat beeldje van mij dat zeg je dat beeldje wat ik heb opgebouwd boven mij, dat afgotje, idool, idool, idool, wat ik heb opgebouwd, dat kan alle, allemaal, elke idool kan het zijn dat ik goed ben. Of dan weet ik veel van alles. Of uh, een of andere ster die waar ik wil dan nabootsen, dan weet ik veel. Meer. Dat, is, oh, dat, is, dat is voor mij, doet er niet toe wat. Een auto, alles zo. En als ik het allemaal wegdoe van mezelf. Dus die kleine dingen heb ik wel, maar die zijn, die moeten niet belemmeren mijn zicht naar binnen, naar die enige scheppende kracht, naar de manifestatie daarvan, zoals you know, mijn hogere trap treden. Nou, dan ga ik daadwerkelijk zien wie goed, wie zien wie goed is. Want alleen die dat licht is goed. Alleen die eigenschap van uh, absolute onzelfzuchtigheid, alleen die is goed. En niets anders, en niemand anders. En als ik meen dat iemand goed is, dan maak ik voor mezelf al een idool. Als ik meen dat mijn dochter een schatje is... Maar ik like een, speel ik een comedie. Okay, je mag wel alles doen. Het jaar moet je alles doen voor je kinderen en dat. Gewoon net als uh, alle andere dieren dat doen. Precies dezelfde manier. Maar het moet niet een object zijn van je ware liefde. Je moet natuurlijk geven voor je kinderen. Die wil dit, geef, dat, geef, dat. Je moet. Uh, uh, magnetische krachten moet je dat even moet je dat, kom hier, kom even, maar het is niet de liefde het is geen liefde het is gewoon een, de liefde kan zijn uitsluitend tot de enige scheppende kracht want alleen dat is de bron van het leven anders kom je altijd bedrogen uit je gaat trouwen met een man en dan zeg je, nee, zin, dat rookt allemaal dit. Dan gaan je anderen terug. Dan zeg je, nee, te veel jenever. Ja, de derde, te veel vrouwen. De vierde, te veel, te veel thuiszitten. Dus altijd, nooit zal het goed zijn. Waarom? Omdat je hecht je liefde aan iets. Wat absoluut niet door de hoge krachten als liefde werd Aange, aan, aange, aangemerkt moet je trouwen iedereen moet trouwen, moet kinderen hebben maar, dat. maar mensen die dan streven naar aardse liefde die komen altijd bedrogen uit alleen in de films en dat daar kom je altijd bedrogen uit en als je houdt als je alleen de schepper lief heeft dan krijg je met de, de, met de grootste schurk een prachtig leven waarom van jou zal het uitstralen. En jij zal ook gelukkig zijn. Met welke partner dan ook. Want het ligt aan jou. en niet aan Als je zoekt naar een andere partner. Dit en dit beter. Misschien die betere. Misschien dat beter. Of zelfs leef je met iemand die... En dan denk je dan. Nou, en je hebt gedachten aan iemand anders. Het is zelfbedroog. Is en dat uh, allemaal. Dat is allemaal wat we hebben gezegd. En dat Godje. Wat je zet. Boven jouzelf, tegen jezelf, tussen jezelf en die scheppende kracht. En natuurlijk kan je dan niet zien. Wat kan je dan niet zien? Zeer belangrijke zaak. Want het gaat dan van jou. Als je niet iets zet, zet je, zet je iemand, we zeggen dat een beeldje, hè? Dat, uh, ja? Zullen we een naam geven aan de rand? Huh? we nou, dan gaan we iemand anders kwetsen? Dan zeggen ze dan uh, een kaba. Dan zeggen ze, gaan ze ons even, nou, dat gaan we dan even rustig maken. Dat heeft ons absoluut niet, brengt ons absoluut niet dichter bij de schepper. Dus we zeggen, oké, oké, oké, oké, maar heel goed Oké, okay, een beeldje, oké, okay, een beeldje, oké. Een baasje, oké. Baasje, oké, okay, iemand precies, baasje, je gelooft in één zin, oké, okay, baasje. Oké, okay. als je zegt, zet een baasje voor jezelf. Ja, dan vraag, je, moet dan vraag je altijd van je baasje, moet je van je baasje vragen, niet van de schepper. Ja of okay. Als er ellende komt, en je gaat, en dan moet je ogen opeens opengestaan, opeens word je dan overspoeld van ellende en dan pas jouw ogen open gaan en dan ga je, gauw, dan, ga je dan bidden tot de, ware, waar, tot de ware kracht, de hoge kracht en dan wordt als het ware van boven gezegd je hebt toch jouw baasje jij hebt toch dient nog niet je hebt toch geen relatie met mij je hebt toch een betere relatie met jouw baasje nou ga dan naar jouw baasje, je dient toch jouw baasje ja? ga dan naar jouw baasje laat hem dat jou geven want jij dient niet voor mij niet Okay. Altijd moet je zo weten. Dus waar je naar binnen, met wie je in een binnen contact heeft, die geeft jou dan later, zeg je dat, beloning. Dus als je hangt aan een mens, nou, dan is jouw lot zeer, zeer wankel. Je dus zal altijd aan een mens hangen. Is dat is natuurlijk prachtig, je moet natuurlijk, een mens moet je altijd... Je moet goed willen met, met elke mens. Maar hang aan een mens. Liefhebben. Liefhebben is heel iets anders dan wat wij doen met liefhebben. In onze, in onze voorstelling. He, wat zal ik doen als mijn, va, als mijn man zal overleden? Ja, problemen, weet je. Want waarom? Ik denk alleen maar aan mijzelf. Wat, wat er ook gebeurt moet in jouw hoofd zijn, in jouw innerlijk moet het zijn... Hier is het baasje. Mijn man, mijn vrouw. oké, okay. uh, Philips. Uh, wat dan ook? Allemaal Bossé. Huh? Bossé. Porsche, precies. Doe ik er into what? Wat yeah. is allemaal waar je aan hangt. Ja. Als het probleem als het probleem komt hier. Ermee, wat kan het jou helpen? Uh en dan ga je huilen en dat en wat is jouw geheil, kijk, het stel dat jij ontslagen wordt van de Philips of jij ontslagen wordt van je vrouw <hierig hierig> oké, okay, nou, wat heb je dan ja, en ga je huilen en dit en dit en dan en, en jouw probleem was dat jij richtte je liefde niet tot de ware bron erg eenvoudig maar wij allemaal vermoeiden dus Stel dat jij moedig wordt, steeds elke dag moediger. Ja, dat jij gaat stap voor stap dat leren in de Kabbalah. Leren we dat? Al die godjes, al die prachtige beeldjes. Eh, ja, gaan we dat ontzien? Oké, okay. dat is ook leuk, maar ik hang niet, mijn hart, hart hangt niet aan. Dan ga ik zien de ware schepper. Schepper betekent nog een keer, mijn eigen hogere traptreden staat ik zeg het, ik sta op de vijfde dat is dat de zesde, dat is dan mijn schepper, mijn schepper waar ik nog niet, wat ik nog niet kan ervaren en elke hogere ten aanzien van lagere heeft de heeft grotere mate van onzelfzuchtigheid. van overeenkomst naar met de wetten van het heelal en meer leven meer leven. Hoe meer, en daarom zeggen wij, hoe meer een men, de mens waarlijk kan geven, des te volwassener is hij. Als een mens niet kan geven, dat is het een, absoluut een teken van, uh, wil niets geven. Alleen als een moeder al staat naast hem, en geef, dan, geef een jijntje dit. Hij wil maar hij geeft wel een, een, een stukje een brood of iets, of een autootje even spelen. Maar ook, van binnen is helemaal... Ja, zo lijken wij ook allemaal als wij niet in staat zijn om te geven. Niet alleen, niet alleen fysiek geven, maar van binnen gunnen elkaar. Wie kan gunnen elkaar? Wij kunnen, kunnen wij gunnen elkaar? Absoluut niet. Maar moeten we leren. Als je wil volwassen worden, moet je gunnen elkaar. Ook goede of vijand. Absoluut. Als je dat niet doet, dan ben je bezig mee. Dus, als ik dan met een schepper is de, opeens al die, al die beeldjes weghaal van mezelf. Dan heb ik geen bemiddelaar tussen mij. En, en die schepper... Oh, dat is een goede woord. Bemiddelaar. Bemiddelaar. dat kan allemaal van alles zijn. Kijk, het bestaat bijvoorbeeld de kracht van Mozes. Dat betekent niet dat ik gewoon volk denk, nou, oh, Moses Moosjes de grote profeet. Of bij christenen denken ze ook, Jozef, Jezus is een grote profeet, want ik gang aan hem. De bedoeling nooit was geweest van een profeet, welke profeet dan ook. Dat jij hem aanbiedt, of jij door hem, of via hem gunst wil vragen. Dan heb je dat, doe je precies hetzelfde als je, als je dan doet met de auto of met een, met een baasje. Alleen een beetje hoger. Hoger dan dat. De bedoeling is, dat jij probeert die krachten in jezelf uh, in overeenkomst te brengen met jou, te, jezelf met bijvoorbeeld met je profeet. En daarom de grote geleerden, de Joodse geleerden noemden elkaar als ze echt op een, hogere, op een bepaalde hogere traptrede, Madrega Madriga kwamen, dan noemden ze elkaar Moshe. Allemaal Moshe, die is Abraham, Abraham, die is dit, maar noemden alle, ze. Ze bedoelde altijd het niveau van, het niveau van bevatten. Natuurlijk, Moshe was hoger, groter, maar zij konden al het geestelijke vriend bevatten. Dan konden ze dan een rang geven aan elkaar, een titel Moshe, met elkaar. En niet wat het nieuw is, dat ze dan een uh, papiertje schrijven dat hij rabbijn is, die heeft een bepaalde studie gedaan. Vier, vijf jaar kreeg je dan een papiertje dat hij rabbijn is. Hij ah, weet absoluut niets van schepper, alleen maar die die, met zijn die hoofd kan je dan bijvoorbeeld en zo. So, maar dat is zo. So. Zo so was het. Nooit was het in het Joodse volk dat iemand een diploma kreeg. Het is altijd zo dat de grote leraar. Op een, op, een bepaalde dag, op een bepaalde dag kon hij dan tegen zijn leerling zeggen. Zeggen, Rabbi Michael. Klaar. En dan weet je dat hij heeft ergens iets in jou gezien. Dat jij ergens al deze naam al waardig bent geworden. Kijk, niet, niet anders. Of die je hand had gelegd op zijn hoofd betekent ook alles geestelijk. Dus bemiddelen. Als jij elke bemiddelaar, dat hebben we gezegd ook, religieuze bemiddelaar ook, ook betekent niet dat jij tot hem vraagt. Je moet nooit tegen die nooit tegen Moshe ook, of wie dan ook, uh, Moses of wie dan ook, moet je nooit. Daar, uh, je moet altijd. Daarom is Mozes, uh, daarom wanneer Moses is overleden, uh, kwam het overleden. Heeft de schepper hem uh, naar boven getrokken. Wij weten niet wat het is, het is geestelijk. Maar willen niet, uh, ik wil het niet erover hebben. Maar niemand weet, ooit wist en zal ook weten waar de Mozes is begraven. Kijk nou hoe de schepper heeft dat schitterend gedaan. Met die, met die, met die man, met die, met die kracht Mozes. Waarom? Anders zal dat hele volk daar naartoe bidden, bidden dat het biddenvaardig is, alles. net zoals wij doen, zij doen daar in Israël gaan naar de, weet, naar die, ja, naar de grote, ja. naar de graven van de van grote grote, en ze gaan dat. Natuurlijk die plaatsen ook hebben, ook natuurlijk hebben enorme uitstraling. Natuurlijk, maar zij menen dat het dat zo is. Maar Goed, dat moet je nooit doen, oké? Okay?